De prijs jonge schilderkunst en de jonge schilderkunst draait volle toeren in de aanloop naar de opening van uh, de tentoonstelling van die prijs jonge schilderkunst op 25 juni. In Bozar worden de muren wit geschilderd en de zeven geselecteerde kandidaten werken momenteel in hun atelierruimtes hun project uit. Sylvia, uh, Terenzio en Elke Cochet gingen voor ons op zoek naar waar die prijs over gaat. En uh, Sylvia en Elke was het een makkelijke zoektocht. Wel, het was niet altijd evident om uh, de organisatie te bereiken, wat ons werk een beetje heeft bemoeilijkt. Uh, bovendien zijn zowel de kunstenaars als de organisatie niet altijd even gewillig om uh, veel informatie prijs te geven over waar ze mee bezig zijn. De, de, de tentoonstelling gaat immers pas open op 25 juni, en dat is nog wel eventjes. En ja, de organisatie, het moet allemaal een beetje mysterieus blijven, denk ik zo altijd. Hè. Uh, de naam van de prijs, hè. De, de prijs is genoemd uh, Prijs voor Jonge Belgische Schilderkunst. Uh, dekt die naam de lading nog? Wel, dat is ook een beetje een moeilijk concept, want inderdaad, van een, vanaf het begin van de prijs, in 1950, bij de oprichting, waren het uh, enkel schilders die in aanmerking kwamen voor de prijs. Nu is dat concept schilder een beetje verruimd tot kunstenaar, in een bredere zin. En zijn het ook allemaal Belgen? Wel, uh, vroeger inderdaad wel, maar vanaf 1963 uh, hebben ze besloten om ook kunstenaars die een jaar in België verblijven ook toe te laten. Qua leeftijd bijvoorbeeld, het deed uh, de Jongeprijs voor Belgische schilderkunst en dat is dit jaar misschien ook wel een beetje te variëren. De vrouwen zijn 27 jaar en die zouden we kunnen beschouwen als jonge groentjes in het veld, maar de mannen zijn uh, 5 à 10 jaar ouder en uh, ja, bereiken bijna de maximumleeftijd van die prijs. Ja, maar je kan als kunstenaar soms wel heel erg, jong, heel erg lang jong genoemd blijven worden. Hè? Je hebt wel jonge kunstenaars van 40 en 45 jaar zo rondlopen. Uh, wie kiest de kunstenaars die in aanmerking komen voor die prijs? Wel, vroeger was dat eigenlijk een hele saaie jury van uh, een select mannengroepje. Nu uh, zijn dat vier connoisseurs uh, die ook niet twee jaar na elkaar mogen zetelen. En da daar hoorden u onze, onze bladen uh, mooi simultaan uh, wisselen. Twee jaar geleden, hè? Uh, dat was de vorige, want het wordt om de twee jaar uitgereikt, ja. uh, was het nogal een fiasco, hè? die prijs, er werd toen uiteindelijk geen hoofdprijs uitgereikt en dat is een beetje vreemd, omdat ja, de, prijs wordt, eh, de, de kandidaten worden al geselecteerd door de jury. Mm -hmm. uh, hoe ziet het er dit jaar uit? Uh, Gaat er een prijs uitgereikt worden? Wie zijn de laureaten? Wel, Het is allemaal heel spannend. Er waren 200 kandidaten die allemaal een voorstellenmap hebben moeten indienen. En inderdaad, ze dingen naar uh, de prijs voor jonge Belgische schilderkunst, die dus niet is uitgereikt, dat is de hoofdprijs. Vorig jaar, twee jaar geleden is die niet uitgereikt. En dan is er de prijs Longy, en dan de prijs van het Paleis voor Schone Kunsten, en dan de ING-prijs. Um, we hopen wel dit jaar dat de geselecteerde kandidaten een beetje een nieuwe start kunnen maken. Uh, ze doen dat in drie disciplines, namelijk interdisciplinaire installatie, wat niet meer wil zeggen als met verschillende soorten media bezig zijn. Dan is er fotografie en tekenkunst. En ik zie hier wel namen staan, hè. Nico Doxt, dat is ook al een bekende naam. Els Bang is wat jonger. Uh, Robert Kroot is ook voor mij onbekende. Leon Frank ken ik dan wel ja, van het Rieske. Ook een Robert Pickel. Ja, er zijn wel, wel wat verschillende namen en zeker ook wel wat ontdekkingen te doen. Hebben jullie al uh, werken van die kunstenaars gezien? Wel, uh, we zijn uh, Lara Menes gaan interviewen, zoals we straks zullen horen. En uh, hebben gezien dat zij eigenlijk uh, een beetje toch uh, de thema's die op de, de prijs zullen voorkomen, ook vertegenwoordigd. Zoals ze zijn, bezig zijn met, met, met geheugen en verbeelding en herinnering. En hoe, <coughs> hoe dat allemaal werkt. Sommigen Kunstenaars stellen ook een beetje de museumcontext in vraag, wat ook wel interessant zou kunnen zijn. En jullie zijn dus met, je hebt het al gezegd, met Lara Menis gaan, uh, gaan praten. We gaan daar zo dadelijk naar luisteren. Mm -hmm. Was het uh, een leuk gesprek? Uh, ja, zeker. Lara Mendes is uh, eigenlijk al vrij goed bezig, toch. Uh, ze heeft al een heel duidelijk beeld van wat ze gaat doen. En uh, ze heeft daar ook ons een paar dingen over laten zien, uh, dat was wel interessant. We wachten natuurlijk nog op de andere projectvoorstellen. Uh, we zien wel dat, dat, dat er uh, variatie zal zijn en dat ze, en dat is toch een beetje de bedoeling, een dialoog met elkaar ook zullen aangaan dat uh, ze rond dezelfde thema's werken en dat ze ook met thema's werken die ook in het actuele kunstlandschap een beetje voorkomen, zodat de prijs toch een zekere relevantie heeft en een beetje een spiegel is voor wat er in de echte wereld gebeurt. Ja, we gaan nu eerst even, even de kunstenares zelf aan het woord laten hè, in jullie interviewen. Goedemiddag, Lara Mennes. Ik ben een van de zeven geselecteerde kandidaten voor de prijs van jonge schilderkunst van 2009. We gaan het hebben over uh, jouw deelname en uh, hoe die tot stand is gekomen, uh, hoe je geselecteerd wordt. Hoe ziet dat eruit? Of... Um, je wordt dus gevraagd om een dossier in te dienen en in dat dossier, ah, ja, er wordt gevraagd om een project voor te stellen en je stuurt foto's op en een tekst om dat uit te leggen. en Ik had daar nog wat plannen bij en dan een biografie en wat informatie en dat stuur je in. Ja, je stelt voor van ik wil dit werk maken en ja, je legt dat zo wat uit en dan blijven kiezen ze dat. Wat houd je hierin? Wat ga je doen voor de prijs? Het is dus een reeks foto's. Het zullen een veertigtal eh, afbeeldingen zijn, waaronder het grootste deel eh, foto's en een aantal teksten. Het werk gaat over eh, de, de wijken in Genk, namelijk Winterslag. Je bent eigenlijk vertrokken van het architectuur, als ik het goed begrijp. Ja, inderdaad. Wat mij opgevallen was in Genk is dat er allemaal huizen staan die op elkaar lijken. En dan ben ik eigenlijk gaan onderzoeken um, hoe dat dat kwam. En dan bleek dat te zijn omdat de uh, vroegere mijnen, dus wijken hadden laten bouwen voor hun, hun arbeiders en hun bedienden. Die zijn allemaal in zo'n typische interbellum stijl, maar toch nog iets meer gewoon dan wat zou je denken van een verbellen ja. Wie wat architect? Uh, Adrien Blommen. Mm. Voor zijn periode waarin hij het wiegels gebouwd heeft bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. nog een cottage style periode. Ah ja, en, en die cottage stijl, ja, je herkent dat dus aan, uh, aan de ramen zei je? Om... Ja, aan de ramen en dus de structuur van het gebouw. En als je daar dan, als je daar bijvoorbeeld gaat rondlopen, dan. Uh, zie je dat daar echt kleine boerderijtjes staan, maar ook huizen die lijken op, eh, op eh, ja, Engelse cottages. En ook heel typisch is dat die huizen vaak groot lijken, maar dan verschillende deuren hebben. Dus twee woonsten of vier woonsten zijn, dus voor verschillende gezinnen te ja. huisvesten. En dus eigenlijk om een visuele eenheid te creëren tussen grotere eh, gebouwen van ingenieurs en dan toch datzelfde gebouw neer te zetten voor verschillende gezinnen van arbeiders. En het was dan ook de, de bedoeling om een, een open gevoel te... Ja, open gevoel en de, iedereen had een eigen tuintje zodat ze allemaal buiten konden en van de lucht konden genieten die ze niet hadden in de mijnen. Eigenlijk ben ik dus trokken vanuit het idee, vanuit de vraag hoe dat je... Ehm, via architectuur naar andere verhalen kan gaan. Welk mm -hmm. aan, welke verhalen er verbonden kunnen zijn aan architectuur. Dus eigenlijk architectuur als een, als een doorgang naar de kleine en grote verhalen van het leven. Want ja, de grote verhalen zijn dan die um, economie van die mijnen en dat de, uh, ja, de, de immigratie in die regio mm -hmm. en de politieke verhalen en alle grote verhalen die wij kennen van de mijnsluitende jaren. 60 en 80 maar dan de kleine verhalen zijn dus de persoonlijke verhalen van die mensen zelf die daar aankwamen en de taal niet kenden en zich moesten integreren en die verschillende nationaliteiten en ja, die huizen waarin ze gingen wonen en die dingen. Ja, en zou je dan kunnen zeggen de foto's in jouw werk zijn we stellen eigenlijk het grote instituut voor. En de getuigenissen die je naast plaatst, zijn dan de, de petite histoire? Nee, want, want die foto's die vertellen nog heel wat kleine verhalen. Mm. Want een van de reeksen bijvoorbeeld is um, een reeks met allemaal toegemetselde ramen. Dus waar eigenlijk de mensen zelf vonden dat die raam niet op de juiste plaats stond, Dus die gingen die dan toemetsen. Mm. zijn eigenlijk de Persoonlijke ingrepen van de mensen die in die huizen wonen is ook ja. heel belangrijk. Ik heb ook een hele re reeks foto's van allemaal hetzelfde type huis, maar telkens een andere gevel. Gewoon omdat de mensen allemaal een ja. gevel gekozen hebben. En dat is ook wel heel belangrijk in mijn werk. Dus je bent al langer bezig met kunst, je bent net afgestudeerd. Uh, hoe lang al? Uh, van september. Als er, al, als er dan al een uivering is waar we van kunnen spreken, hoe. Uh, hoe bekijk je dit dan? Is het, loopt het door is, is het, uh, of is het iets radicaals nieuws of voel je dat je ergens op een hoger niveau bezig bent omdat het voor de prijs is of net niet? Het loopt wel door, omdat mijn vorige werken ook altijd um, vertrokken vanuit architectuur. Dus architectuur als, stand, als startpunt is um, heel belangrijk in mijn werk. Maar dan zie ik ook wel weer dat de nieuwe werken waar ik nu mee bezig ben uh, soms meer gaan refereren naar uh, verhalen en geschiedenis uh, en verloren geheugen. Mm -hmm. Maar toch ook weer met een architecturale inslag. Wat betekent uh, jouw deelname aan de prijs? Ja, als je daar aan meedoet, dan uh, krijg je toch een enorm platform aangeboden. En ik denk dat dat wel een, uh, een mooie kans is. Dan, uh... Wensen we jou nog heel veel geluk met, uh, met je nominatie.